Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Na een zoekactie in een vijver in Huis ter Heide... zijn geen andere spullen gevonden die mogelijk van de vermiste Anne Faber zijn. Gisteravond werd er een zwarte fiets gevonden die vermoedelijk van haar is. De vijver is inmiddels grotendeels drooggelegd. Anne Faber wordt nu een week vermist. Volgens de politie is de gevonden fiets vrijwel zeker van haar. Maar onderzoek moet dat nog bevestigen.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 De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de internationale campagne... voor afschaffing van nucleaire wapens, ICAN. Deze groep vraagt aandacht voor de gevolgen van het gebruik van kernwapens. Het Nobelprijscomité prijst de inzet van ICAN... voor een verdrag waarin het gebruik van nucleaire wapens wordt verboden. Bij een botsing tussen een trein en een bus in Rusland... zijn zeker 16 mensen omgekomen. De bus stond met pech stil op de overweg... De gewaarschuwde machinist kon niet op tijd de trein tot stilstand krijgen. Het ongeluk gebeurde zo'n 100 kilometer ten oosten van Moskou. Middenvelder Iniesta van Barcelona heeft een contract getekend... waarmee hij de club voor altijd trouw blijft. Iniesta debuteerde in 2002 en speelde 639 officiële wedstrijden voor de club. De middenvelder tekent nu een contract... dat hem voor de rest van zijn carrière aan Barcelona verbindt. Hoe lang hij nog van plan is te voetballen, is nog onbekend. Het weer er trekken buien over het land. Tussendoor schijnt soms de zon. Het is ongeveer 14 graden. Morgen is het bewolkt en gaat het in de loop van de ochtend overal regenen. Het waait daarbij ook hard. Zondag vaker zon en minder buien. Het wordt dan rond de 15 graden. Dit, ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam, 4 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A2 Den Bos Utrecht tussen Beest en Knoopert Everdingen, 7 kilometer door bergingswerkzaamheden. Het verkeer staat echt stil er zijn ook drie rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker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 Because you are here, you're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation. And the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Dat heb je weer mooi uitgekozen. Jongen. Dankjewel, man. Maar je weet dat ik nog een paar verzoeknummers heb voor het tweede uur. Ja, ja ik, ik zou zeggen, leef Henny. Kom, leef, jongen. Ja, dat <laughs> moet straks echt komen. Ja, komt goed. Hazus. We hebben Jofannes van Nes en uh, Jos de Jong in de studio. En zoals we allemaal weten, speelt vanavond Jong Oranje om zes uur. Dat is best een leuke wedstrijd. Maar we gaan ons natuurlijk richten op die wedstrijd morgen. Heren, wat denken jullie? Is er nog een kans? Jos? Um, er zou een kans kunnen zijn als alle andere partijen die gespeeld worden in het voordeel van uh, Nederland zijn. Als dat niet het geval is, dan ben ik toch bang hoe optimistisch ik ook ben, maar dat ze toch weinig kans hebben. Zeker ook gezien de opstelling en uh, een aantal spelers dat wel en niet doet. Okay, Yo, wat uh, vind de, jij? Ja, ik zag gisteren een commentaar op, de, op het Facebook. Nee, Facebook op internet. Dat uh, Nederland heeft geen supertalenten meer heeft. En hoe komt dat? Alles wordt van buiten gehaald gewoon. En ik denk dat Nederland nog verder gaat zakken. Ja, je moet ja. gewoon ophouden met die buitenlandse voetballers... en gewoon ja. de jeugd laten doorstromen. Of niet ja. te veel, laat ik het zo zeggen. Jeugd moet meer kansen krijgen. Ja, ik ja, vind tot. inderdaad dat daar het grote manco ligt van het Nederlandse voetbal. Ja, he, ik he, Wij geest. zitten dan bij HFC, maar ik kom ook heel vaak bij Zandvoort. Er zijn jongere spelers die krijgen gewoon geen kans. Geen schijn. Dat is toch jammer. Hmm. Nederland kan nog tweede worden, maar dat is geen garantie voor deelname aan de play-offs. De slechtste nummer twee valt af. Oranje heeft het niet meer in eigen hand, maar er liggen nog volop kansen. Wat is voor ons gunstig in de andere pools? Groep B. Daar hoef je niet naar te kijken. Nummer twee heeft altijd meer punten dan Nederland. Groep C. De nederlaag van Noord-Ierland tegen Duitsland was goed nieuws. Als de Britten zondag ook nog van Noorwegen verliezen... heeft Oranje de strijd om de beste nummers twee weer in eigen hand. Kijk allemaal naar die wedstrijd. Is ja, maar je bent weer afhankelijk van een andere wedstrijd. Ja, maar dat is nu continu. zo. In groep D, ook hier kansen <coughs> voor Oranje. Dat moet hopen dat Wales niet tweemaal wint. Georgia, Georgië uit en Ierland thuis. Een gelijkspel in dat laatste duel zou helemaal prettig zijn. Want dan kan ook Ierland, Ierland ons niet meer dwarsbomen. In groep E, ook in deze pool zijn er mogelijkheden. Maar deze zijn wel geslonken na de Deense zegen gisteren bij Montenegro. Wie maakte daar de winnende goal? Geen idee. Oud Ajax ziet. Dat moet anders. He? Dat kan niet anders. Wie? <laughs> ik heb geen idee. Ik oh. weet het niet. Ja, nou, die kleine, joh, die Deen die bij Ajax voetbalde. Ja, er is veel ja. Denen bij Ajax op weg. Eriksen. Hartstikke leuk. Als uh, Denemarken vliest van Roemenië, dan kan Oranje daar nog voorbij. Dus dat is ook een belangrijke wedstrijd. In groep F. Deze groep biedt nog perspectief voor Oranje. Zeker na de gunstige uitslagen van gisteren. Als Schotland komende zondag niet wint bij Slovenië... is Nederland verzekerd van de play-offs. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel twee keer winnen. Ja. Daar begint natuurlijk het grote gevaar. In groep G, Italië is door Oranje alleen in theorie nog te achterhalen. Groep H, de Belgen kunnen ons helpen door niet van Bosnië te verliezen. Dan nog zijn de Grieken een gevaar... Die mogen niet te ruim winnen van Cyprus. Nou, dat zal ook niet gebeuren, want het hmm. is echt Nederland België, ja, maar dat is echt kokker. En dan groep I, veel scenario's en kanshebbers, maar al met al een kleine kans op een zwakke nummer 2. Maar Henny, er zijn zoveel mitsen en maren. Ja. Verdient Nederland het om naar het WK te gaan? Uh, Dit Nederland. Dit Nederland niet, maar als we nou toch wel gaan doorstromen en al die jonge jongens. Nou ja, de maar dat hebben. moet je aanbouwen. Dat kost 4, 5, 6 ja. jaar. Ja, Amerika, ja dat, dat kost wel. Dat wein. is onzin, want een kluif kun je gewoon opstellen. Je staat nou een jong oranje, maar die kan best het eerste. Maar er zijn er te weinig. Nee, er zijn er wel meer, Frankie die we, jongen. we, we, we die jongens. We leven jongen. op, op voetballers van 30 jaar en ouder over het algemeen. Ja, zitten dus er zitten een paar jongeren dat bij. Dat moet opbouwen. Ja, ja. juist. En nee, daar moet je aan bouwen. Dat krijg je niet 1, 2, 3 voor elkaar. Er moet een goede bonskoois op staan. Moet er moet een goede visie van de KNVB opstaan. Dat is heel belangrijk. En ik zie die voorlopig nog niet komen hoor. Nee, maar we kunnen natuurlijk niet teren op de successen. Zoals in de tijd van, uh, van de vaart. en uh, nee, dat kan Percy En, en Persie, Nigel de Jong. Einde Klaas oefening. Huntelaar die allemaal mee deden. Die doen nu niet meer mee. Ze zijn allemaal afgebrand. Of niet, uh, niet opgesteld. Einde oefening. En uh, ja, einde oefening vind ik een beetje wat dat betreft... groot. Daar ben ik uh, te veel opportunist voor. Nee, maar de, wat dat betreft. Uh, uh, als Nederland, als Nederland. Ondanks... Alles daar naartoe kan gaan. Heeft ze er niks te zoeken? Nou, dat, ja. Lieverd, ja. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik ben het er ook niet helemaal mee eens. Ik, ik, ik, <coughs> nogmaals, ik gun het die gasten van harte. Zeker ook dat die, is wat anders. Nee, oké, okay, maar ook die andere gasten die er gewoon heel erg hard aan werken. Ja, god, het niveau van die gasten die ik net opnoemde. Het is niet door iedereen te, achter, te, te behalen. Maar dat, de tijd zal dat leren. Heel en, andere en, vraag, ja. Joop. Suzuka. Wat zegt jou dat? Uh, de, een circuit. Ja. In Japan. Ja. Ik heb vanochtend de tweede training gezien. En een gedeelte van de eerste. Je kon daar bootje varen. Het water kwam bij de putten gewoon weer omhoog. Gigantische oh ja. regen. Niet te geloven. En Verstappen heeft wel gereden. En met name die tweede training. En dan is hij uiteindelijk 60 geworden. Maar het is een verschrikkelijk mooi circuit. Een echte circuit voor de Red Bulls. Ja. En als het, als het nou. Niet te hard regent, ja, dan is uh, Verstappen toch weer een van de jongens die daar uh, echt uh, goede zaken kan doen. Ook als het hard regent hoor. Mm. Ja, ik weet niet hoe, hoe dat verder gaat, want zoals het vandaag was, ik, jullie hebben het waarschijnlijk niet gezien, het was waanzinnig. Ze maakten bootjes van, van alles en nog wat, die, die voeren zo allemaal, die stromen mee. Ja. Het was waanzinnig, zoveel regen daar gevallen is. En ik denk dat een, een Grand Prix niet door kan gaan. Of alleen maar achter, de, achter die uh, Bernd Schneider aan rijdt. Uh, ja. uh, maar goed, ja, als de, het, het moet niet te hard regenen. Want dat is weer overdreven. Maar als het ja. regent is, dus zo'n verstap is dat goed. Ja, we gaan het ja, en uh, Hamilton heeft ook duidelijk uh, laten blijken dat hij uh, er eindelijk van overtuigd is. Dat, uh, dat Red Bull zijn, uh, zijn auto's redelijk goed in elkaar ja. heeft. En ja. na het afgelopen weekend denkt iedereen dat Red Bull nu ineens alleen maar goede auto's ja. heeft. En dat verstappen de laatste drie of vier races die nog gereden moeten worden. Zonder meer bij de eerste twee, drie gaat eindigen. Dat, ik ook dat zou al natuurlijk geweldig he? zijn. Ja. Ja, er ligt wel maar ik hoop inderdaad in de van de... harte dat Red Bull nu inderdaad alles ja, goed ja. onder controle heeft. Dat het niet weer uh, eens weer een ja. keer is. Overigens, Hamilton die had wel de snelste tijd in die tweede training. Ook in de eerste training trouwens. Er dus waren maar vier of vijf, zes die, die in de eerste training een rondje hebben gemaakt. Ja, maar dat had hij de vorige keer ook. En toen stond Verstappen toch op de derde ja. plaats. En uh, oké, okay, Vettel zat er niet bij. Ja, dat was wel lekker. Ja, Vettel zat er achteraan. Als de dood dat Verstappen morgen weer wint. Of zondag weer wint. Wie, wie, wie zeg je zo? Hamilton. Ja, ja, zonder ja. meer. Ja, is heel bang. Want uh, die inhoudrace uh, de nou, vorige uh, keer... die toch zeer uh, spectaculair geweest te zijn. Ik weet het niet. Of, of, maar Hamilton hoeft helemaal niet bang te zijn als Verstappen wint. Als hij maar tweede wordt ja. en Vettel achter hem blijft. Ja, maar dat gebeurt sowieso wel. Hm. En daar heeft hij geen problemen mee. Dan mag ook een ander winnen. Vond wel leuk trouwens hoe hij feliciteerde gelijk. Hè? Ja, nou, dat was nee. echt klassig. Ja, ja. heel sportief. Ja. Ja. Maar hij heeft het nou op eigen kracht gedaan. Hij is op eigen kracht die Mercedes erbij gegaan. En is op eigen kracht weggereden bij de Mercedes. Ja, oké. Okay. Maar vorig ja. jaar stond iedereen te jubelen toen hij in Barcelona won. En nu zegt ineens iedereen: Ja, va, toen heeft hij wel geluk gehad. Dat heeft die... hij ook ja, gehad. Ja, natuurlijk. Maar goed, dat heeft hij gehad. Het is in en ook. 3 is het, Ze kon er zoveel geluk ja. bij kijken. Je maar de hoeft laatste maar de vijf. verkeerde bocht dit te rijden. En het is beurt. Vorig jaar in Spanje, in Barcelona. De laatste vijf rondes. Heeft hij heel knap Raikon achter zich gehouden. Die was in principe sneller. Ja. Nou ja, het was een gevecht om een plaats. Ja. En hij maakte zich extra breed. Dat heeft hij heel goed gedaan. Ja, maar als die twee voor hij niet hadden geknokt, dan was hij was derde geweest. Juist, ja. Ja. dat, ja. dat ja. bedoel ik. Ja. We gaan het zien. Ja. Ja. En onze Charles, onze technicus, is de kampioen in... Ja. Muziek -combat. op het Ik leef! Ergens in Amsterdam. Ja. Ja. Zat aan de bar met een glas. Een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar.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 maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg. Voor een ander ingeruild Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei: Leef. Alsof het je laatste dag is. Leef. Alsof de morgen. is a Our call this what you call. Je laatste dag is een leef Alsof de morgen niet bestaat Leef Alsof het nooit echt af is Een leef Pak alles wat je kan En ga ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Pak alles wat je kan ja, Dat moet dan ook maar mogelijk zijn Dat je alles kan pakken wat je kan hè? Dat is, ik bedoel, niet voor je in weggelegd, toch? Of, <lacht> of vergis ik me nou? Oh, ben ik nou te filosofisch? Ja, je bent veel te filosofisch. <laughs> okay. Ik ben ja. nog een dienstmededeling vergeten. Oh jee. Nou, ja. Dit programma is mede mogelijk gemaakt... dankzij de Ziso Sushi Lounge... onder het Palace Hotel in Zandvoort. Nee, dat is de tweede keer. Je hebt het in het begin van het programma ook gedaan. Maar voor de mensen ieder, die twee uur luisteren... Ieder uur moet je, moet je dat brengen. Ja, hartstikke goed. En dus wat begeten? gebeurt er als je daar gaat eten? Wat is het ook alweer? Nou, als je dus zegt dat je naar dit programma geluisterd hebt... krijg je gratis drank. Dat bedoel ik. En gisteravond was het een uit. Het was zo leuk, jongens. Ze hadden een saxofonist. Ja, mijn zo... nieuwe kaart ook, hè? Oh, mooi. Hoor. Weer geweest? Mm -hmm. Ja, natuurlijk. Een ja. huiskamer bijna. Alleen, alleen is, maar een saxofonist. Het is, ook wel, het is, het is ook wel kwaliteit wat je daar krijgt. Het is wel We een prachtig menu gemaakt. Mooi, hoor. Ja. Hey, alleen maar een saxofonist? Nee, er was ook een... Hoe heet zo'n... Drummer? Nee, zo'n disjockey. Uh, ja, nee, maar die saxofrins, die moest, moest ze eigenlijk toch ook begeleid zien? Of, of ja, dat deed. Hij had orkestbandjes bij. Ja. Ik, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar het was erg leuk, moet Ja. Mooi. Mooi. Nou. We gaan het hebben over de Zandvoortse sport. En Joop is hier, Joop van Nes. Uh, we zaten net tijdens die uh, leefplaat van Hazes, waar jij zo van houdt, uh, te praten over het basketbal. Uh, Ron van der Meij schoten we in de 29 ja. in. En daar had jij een toevoeging op. Ja, en in die tweede helft eigenlijk alleen maar van vrije worpen. Ongelooflijk zoals hij die, die vrije worpen nam. Uh, ik denk dat hij de 14 heeft mogen nemen. En waarschijnlijk heeft hij de 13, het de 12 kunnen zijn, maar ik denk 13 raakgeschoten. Waanzinnig. Ja, dat... dat is echt niet normaal. Uh, de eerste helft, de eerste kwart, moet ik zeggen, viel als je drie punten ging. erg goed. En daarna leek het wel alsof hij basket op slot zat. Hij raakte alleen maar de ring of het bord. En uh, die ballen gingen er niet meer in. Maar hij is dermate sterk en ook een sterke Dat Hij kan onder dat bord functioneren. En als hij dan zich beweegt en hij wordt geraakt, ja. dan heeft hij weer twee vrije worpen te pakken. Ja. En, en dat, dat deed hij dan dus dan in alles. de tweede helft. En dit ging, dat ging gewoon goed. Dus Zandvoort had het uh, erg moeilijk. Lions. Uh, der, begin van de vierde kort was het nog 45-45. En uh, dat betekent dat je behoorlijke tegenstand hebt gehad. En, uh, en over Lissa heb je het nu, hè? Ja, Liz, het, het, trouwens het tweede team van Liss mm -hmm. was het. En uh, Niels Krabberdam, die zat al aan de kant met vier fouten. En uh, die werd dus eigenlijk achter de hand gehouden om eventueel nog in dit vierde kwart te kunnen spelen. Als het moeilijk is gegaan. Uh, maar zandvoort uh, uh, ging door en uh, kwam op voorsprong. En de tegenstander begon zich aan de leiding te ergeren. En ja, dan speel je tegen jezelf. Ja, stop, hè? Dat is uh, denk ik de grote drijf geweest van Zandvoort om te kunnen ja. winnen. Niels had er vijftien. Het is jammer dat de Pierrick niet speelt hè, dit jaar. Ja, die uh, heeft een nieuwe baan. Dan moet hij uh, papieren verhalen. Ja. En dan geef ik hem groot gelijk. Ja. Absoluut. Uh, uh, uh, hij doet iets wat hij, wat hij erg graag wil. Hij is jongerenbegeleider geworden in pluspunt. En dan moet hij bepaalde papieren verhalen. En die is nu gaan halen. Of die is nu aan het halen. Mm -hmm. En dan uh, ja, dat doet hij alleen maar goed te zeggen. Ja, ik moet dus een jaartje ertussen uit. Het is ontzettend jammer, want het is een hele goede guard. Ja. Uh, een jongen met split vision. Ja. Dat is Heel belangrijk. En uh, ja, uh, we hebben nog twee goede guards sir, Jaap van der Mei en Philip uh, Prins, die kunnen dat ook. Mm -hmm. Maar Robert is net eventjes beter. Ja. Als, als uh, guard, als, als spelmaker dan. Mm -hmm. En uh, ja, het, ze missen hem wel, denk ik. Ga je naar Amsterdam morgen? Nee. nee. Nee? Zeven uur, Apollo Apollo, halen. ja. Standen, haal, ja, dat ja, is bakenmat van het basketbal in Nederland. Ja, precies. Daar is het basketbal in Nederland gewoon vlak na de oorlog begonnen. En daar heb ik ook diverse keren zelf mogen spelen. Het is een tempel, het basketbaltempel noemen we dat genoemd. Ik heb dan meegemaakt dat daar tijdens een basketbalwedstrijd de vloer in zakte. Die was gewoon door de regen helemaal doorweekd geworden. Door de maan, het lekkage. En ja, het zakte er een keer door de vloer heen. Ik heb daar partijen meegemaakt daar, dat is ongelooflijk. Ja. Je weet hoe wij in Utrecht begonnen? Nee, geen idee. In het parochiehuis op Hooggrave. daar gingen dan de kerkbanken uit door de week. Er ja. werden twee uh, binnen gereden en daar speelden we onze wedstrijd. Ja, ja, ja. ja. geweldig. Nou, wij hadden in Zandvoort in het begin hadden we zelf geen hal, het was geen sporthal hier. We trainden in wat dan de prinsessenhal heette, het was een gymzaal, daar kon je geen wedstrijden spelen. We speelden onze wedstrijd in het kree In Het kree dat was in Haarlem... waar nu die Volkswagen-garages aan de Leidse Vaart... en daar stonden twee velden achter elkaar. En die baskets in het midden die waren met uh, lijnen aan elkaar verbonden. Dus de ene, als je de ene tegen het bord gooide, ging de andere heen en weer. De netjes waren van uh, metaal, dat waren uh, gevlochten. je <laughs> kon je er niet. Er waren alleen maar wat... Uh, wat uh, Mogelijkheden om je handen te wassen. Of eventueel je voeten op te tillen. En in, de, in die wasbak te krijgen. Het uh, was eigenlijk kamperen in die tijd. Uh, wel een leuke tijd gehad hoor. Hey, de hockeyclub had Noordwijk op visite. Ja, de koploper. Die stond ongeslagen bovenaan. Ja, en heel knap. Uh, de rust uh, 0-1. Heel knap. Stanford gaf een heel goed partij. Uh, eigenlijk tien minuten in de tweede helft. Dat ze een beetje inzakten. Daar heeft Noordwijk van geprofiteerd. En toen werd het 5-1. En uh, ja de tijd was te kort. Want Zandvoort kwam weer helemaal terug. Twee mooie doelpunten van Amber Dijnem trouwens. Uh, die uh, op 5-2 kwam. Uh, ja, toen was het afgelopen. Maar ik moet de complimenten geven. De meiden die bleven ervoor knokken. Uh, die bleven ervoor vechten. En uh, als dit zo door kan gaan... dan hoef je er echt niet uit te gaan uh, dit jaar. Absoluut niet. Dat is een goede vaststelling. Dan krijgen we de finale races... Uh... Dit weekend, ja. Morgen en overmorgen. Heel leuk. Ook hele mooie races. Uh, veel geweld. Heb ik geschreven, geloof ik. Mm -hmm. uh, er zijn namelijk ook uh, races met vrachtwagens. Ja. En dat zijn bakken, jongen. Dat is ongelooflijk. Daar wordt mee gegooid en geslingerd. En die gaan met een noodgang die bocht in. Die hele hoge dingen... En dat die nog blijven staan. Ja, <laughs> hey, maar ook tourwagens en GT's. Ja, ja, ja, ja, dat is eigenlijk mijn klasse. Dat vind ik het mooiste wat er is. Die GT3's en GT4's. Mooi man. Uh, er is een hele mooie race met veel Amerikaans werk. chevrons en zo. Heel leuk om te zien. Uh, ja, uh, ik hou daarvan. Ja. En hey, oh, dat GT4 en GT3, waar staat dat voor? Wat... Grand Tourisme 3 en Grand Tourisme 4. Het oh, is okay. dus een bepaalde kwalificatie met, uh, in verband met motorinhoud en, uh, oh. Oh. vermogen. Hm. Ja, dat, daar, gaat, daar gaan gewoon auto's, die rijden daar uh, 270, 280 hoor. Denk erom. Porsches en zo. De toegang en, uh, tot het duinterrein is gratis. Een dagkaart ja. voor de tribune of paddock 15 euro. En een weekendkaart 12. 25. Ja, als je het alle tweede weekend... Nou, is dan, er daar. Ja, dan ben je echt onder dak. Echt, het is uh, heel leuk om te zien. Uh, ik ben bang dat er niet veel publiek op afkomt. Maar uh, er moeten nog zelfs kampioenschappen vergeven worden. Dus dat uh, komt allemaal dit weekend aan bod. Leuk hoor. En dan gaan we in november weer met uh, de Zandvoort 500. Het wekkampioenschap. Uh, Jij gaat morgenmiddag uh, op de radio weer Zandvoort uh, verslaan neem ik aan. Nee want uh, Rob en, uh, en Albert-Jan zijn er niet. Het programma draait niet. Oh, Pas volgende week weer. Oh, uh, ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar SCW, maar Sanford speelt wel thuis tegen Overbos. Ja. Overbos uh, heeft een steekje laten vallen vorig weekend. Dat viel mij eigenlijk tegen, had ik niet nou, verwacht. Mij, mij niet, dat Is alleen maar mooi. Ja, het is alleen maar <laughs> goed. Nee, maar ik, ik had verwacht dat Overbos uh, sterker zou zijn eigenlijk. Ja, ja. En uh, ik denk dat Sanford niet van Overbos hoeft te verliezen. Dat gebeurt ook niet. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Nee. En uh, SCW weet nou hoe sterk we zijn. Ja, ze weten het allemaal. Zo. Ja, dat, dat zegt ook, uh, Ted ook, Ted Sonier, excuses. Uh, men gaat zich aanpassen aan ons spel. En daar moeten we mee van leren. Dat, je krijgt ook minder leuke wedstrijden om te zien. Ja, dat was ook tegen SCW het geval. Hè? Ja, uh, de, de, uh, dat is inherent aan het spel wat ze doen. Ze zijn te sterk eigenlijk. En tegenstanders zal daarop uh, anticiperen. Ja. VVC speelde gelijk. Ja. Ongelooflijk. Nou, dat is niet zo ongelooflijk hoor. Want dat ZSGOWMS is een hele sterke ploeg hoor. Gepromoveerd. Ja. ja. Hoeft niet. In het verleden heeft Zonso het uh, regelmatig tegen ze gespeeld. En uh, ik kan me niet herinneren dat er ooit verloren is, wel gelijk. Mm -hmm. Maar het is. Uh, ja, je moet voor elke ploeg oppassen, laten we eerlijk zijn. Zonso moet gewoon dit jaar alles winnen. Ja, dat gewoon. Gebeurt dat gebeurt ook. En dan gewoon volgend jaar die tweede klas. En dan zien we het wel weer verder. Wat me tegenviel, is dat United daarvoor met 4-1 op de broek kreeg. Ja, ik ja. had het ook sterker geschoten. Ja. En dan IJmuiden verliezen bij de Spartanen. Eimuide was vorig jaar een gevaarlijke ploeg. Soms verloor de eerste wedstrijd daar met uh, 2-1. Ja, ja. En Stormvogel won hè, van VSV. Ja, had ik ook niet verwacht. Ja, ik wel. Ja, ja? ja VSV is niet goed. Maar. Even naar Zandvoort toe, hè? Want uh, we hadden het net over Saint-Saunier, de trainer. Die heeft er wel een team van gemaakt. Ja. ja, echt een team van gemaakt. Dat ja. zag je ook de vorige, vorige week. Uh, het bleef ervoor vechten, het bleef erin geloven. Het, het was een, een elftal. Natuurlijk uh, zijn er individuele, uh, individuele acties nodig en die gebeuren ook, maar niet in extreme, zoals we dat in het verleden hebben gezien. Van bijvoorbeeld, en dan zeg ik het heel eerlijk: buitwater. Ja. En die stelde zich echt in dienst van het elftal op. En zo moet dat ook. Ja. En dat blijkt Na, ook wel. Ook. Maakt en ook. de Vries maakte een hat-trick. in één ja. helft gewoon drie doelpunten. En dat komt doordat door Bud en, uh, en Nigel... Uh, Dienend waren. Dienend zijn. Ja, ja. ja. Nijntzerberg heeft, heeft bij alle drie doelpunten een vinger in de pap gehad. Ja. En, uh, ja, en uh, om Budwater kan je niet heen. Nee. En als Kast de Vries dan uh, lekker drie keer kan scoren als middenvelder. Mooi toch? toch heerlijk. Ja. ja. Koen was ook erg goed. Hè? Koen was ook goed. Werd gewisseld op een gegeven moment. Ik weet niet waarom. Ja, dat uh, weet ik ook niet. Maar uh, ja, het zal wel praktisch Zal wel iets gebeurd zijn, weet ik veel. Maar het is een geweldige ploeg. Hè? Ja, ja, ja. ja. Uh, Jesse Daan viel me een beetje tegen eigenlijk. Ja, Die, dat, maar dat was ook in de oefenwedstrijd. De, de, de, de WDL. Uh, hij krijgt hele mooie ballen gespeeld. Ja. Prachtige pases ja. van, van vanuit het achterveld in de diepte. En hij is zo ontzettend snel. Uh, maar hij heeft een beetje pech gehad. Uh, ballen die rolden er langs en, uh, of werden gestopt. En uh, waren er waren toch echt wel kansen dat hij uh, nou minimaal één doelpunt had kunnen maken. Ja. Ja. Ik moet voor voetbal in Haarlem naar HFC. AFC. God, wat tegen... raar. Ja, <laughs> ja, die spelen tegen Barendrecht. En ik moet daar het verslag van maken, dus ik kan niet. Dat is wel jammer hoor, dat de ja. HFC nou op zaterdag. Stond. Nou ja, goed. Ik, uh, misschien dat ik uh, Martijn ter wille kan zijn. Een, een klein verslagje kan maken. Ik denk dat dat heel leuk is. Ik maak in ieder geval een foto's, dat sowieso. Nou, dan doe er dan ook maar een verslagje <laughs> bij. Hé, uh. hey, maar even over dat HFC. Vijf wedstrijden ongeslagen. Ja, ongelooflijk hè. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. ja. Het, is namelijk, het is namelijk het geval sinds daar een Zandvoortse jongen de dienst maakt. Ja. ja. Nou, de dienst uitmaakt. Hij maakt de dienst uit. Hij uh, scoort als een gek. Ja. Vijf keer. Nou, voorlopig is hij gewisseld, dus hij maakt niet zelf de dienst uit. Nee, oké. Okay. <laughs> ja. Maar sinds hij erbij is. Dus niet meer verloren. Ja. Vijf koolzakken Ja, Castine, aardje naar zijn vaartje. Ja, die kan ook wel een beetje bal. Kon ook wel een die, bal. die is uh, professioneel voetballer geweest. En dan te dat bedenkt zijn broertje met die afgegeurde knie. Uh, ja. Ja. Als die erbij komt, jongen. Ik hou ze helemaal gek van voetbal. Alle ja. twee trouwens. Ja. Mm. We hebben het over Roy Castine en Nigel Castine. Ja, ja, ja, ja. Ongelooflijk. Mm. Maar ja, er is er nog één uit Zandvoort die eraan staat te komen. Geen idee. Ilias Bronkorst. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Dat schrijft hij maar op hoor. Dat heb ik ook gehoord, ja. Echt ongelooflijk. Die kan op alle plekken spelen. Hij speelde bij de jeugd altijd rechtsachter. Dat is wel lekker. Maar hij kan ook op middenveld, hij kan ook rechtsbuiten. Hij is zo verschrikkelijk snel. Het is net Osdeu. Ja, en Nijsje Berg deed dat ook, hè. Hij kan ook eigenlijk overal spelen. Je ziet ook, als het nodig is, staat hij gewoon mee te verdedigen. En ja, waar hij eigenlijk helemaal oploeit, het was toen hij... Eindelijk achter die te spitsen kon gaan spelen. Hij kon die bal op ijzer, Kom hier met die bal. En hij strooide met Pasers. Waanzinnig gewoon. En kon zelf ook scoren. Ja. En dan ben je natuurlijk voor een team gigantisch belangrijk. Als je, als je echt over kan ja. voetballen. Nou, we gaan het zien. Ja. Barendrecht vorig jaar was een leuke partij. We maakten ze afgelopen met 4-1 of zo. hier. Daar was het een gelijkspel. Maar ah, dat moeten ze ook weer kunnen doen. Dus. Speelt de FC thuis eigenlijk he, niet. Ja, ja, ja, ja. ja? Oh, oh. drie uur. Oké. Okay. Maar op zondag? Nee, zaterdag. Ja, zaterdag. Ja, daarom. Ja, daarom zeg ik, ik kan niet naar antwoord. Ja, het, is, het is toch eigenlijk een zondagvereniging? Tenminste, jullie eerste ja. team is het team. Ja, maar Het is een, een is het vereniging het is die, die, uh, die uh, mensen heeft die uh, met pecunia bezig zijn. En als je op zaterdag 25% meer baromzet hebt... En 15, ik vind dat logisch. 25% meer toeschouwers... Ja, maar je, je spelers willen ook s'avonds stoppen. Die ja, zijn okay. zondags niks meer waard. Ja. ja, dat is waar. En ik... We hebben niet voor niks op een gegeven moment, hoofdwassen, zaterdag gekregen. Denk erom hoor. Maar het hele voetbal gaat, amateurvoetbal gaat naar zaterdag. Dat denk ik ook. Ja. En dat vind ik niet slecht hoor. Ja, het, het is, ook, is, uh, het het is, is voor de, de vereniging in ieder geval beter, sowieso. Ja. Ik kan me nog de van 75 herinneren, dat was een zaterdagvereniging. Daar was het tot één uur, twee uur s'nachts, was het feest gewoon. Klaar. Het is half 1 nou, geweest, het Jos. Een, uh... We hebben Zandvoort Nieuws hè? Zandvoort nieuws, volgens mij heeft, uh, heeft onze collega dat ja, al Ja, maar gedaan. dat zou jij toch op het half uur uh, even herhalen? <laughs> nou, dat is niet de bedoeling. Ik heb alleen een klein berichtje van de gehad. Maar uh, dat, nou, is, dat is allemaal al... Uh... Zandvoort boven ja. alles. We, we hebben over, over ze, 20 hebben... september, maar dat is, uh, dat is allemaal oud al, al, al nieuws. We hebben hen nu al horen praten over HFC, uh, Joop. Maar weet je waar die ook heel veel mee heeft? Met HJC. En dat staat dan voor Helene... Julien Clerk Heb ik gelijk, heet Helemaal. Ik ben helemaal verliefd. <laughs> helemaal. Op he? Mooi plaat. He ja. Helene was jarig, trouwens deze week. Is dat zo? Ja. Yeah. Satin noir sur son te blanc. A vous peignoir que c'est trop blanc. J en j'en prendrai pour 110 ans, au moins, au moins 110 ans. En het meisje van Henny heet Helen. Hoe heb jij haar leren kennen, uh, Henny? Dat ben ik wel erg hier. Dat was maar mijn meisje. <lacht> <lacht> Helen, als je luistert. Ja. <lacht> Kom maar aan hoor. <lacht> ja. <Je> Blijf eraf. <lacht> <lacht> uh, we, we hebben uh, uh, een vaste luisteraarster. Dat is Kyla, dat is de oma van Robin en Nigel. En die stuurt mij een bericht dat ik mij weer eens vergiste. Want. HFC speelt morgen pas om half vier. Oh? Dankjewel, Carla. <laughs> maar verder vertelde ze, maar ja, dat wist ik wel, maar ik wist niet of ik het mocht vertellen. Maar ik zet, het staat nu gewoon in de mail, dus het moet kunnen. Roy heeft afgelopen dinsdag met Telstar meegespeeld. En hij was top. <laughs> Samen met Ilias Bronkhorst. Vorige week hebben we het over die twee spelers gehad. Oh. En omdat beide jongens meedeed, ik weet niet of dat alleen de reden is geweest, maar Telstar won met 8-1. Met achtergronden weer is er eigenlijk gespeeld. Nou ja, ik heb geen idee, dat heeft Carla er niet bij gezet. Dat zijn de uh, uitspraken uit, ja, voor nou, nou, vertel, zeg. Maar, wat denk je, deze gasten, deze Zandvoortse jongens, joh? Die kunnen ik, toch durf, toch, uh, ik durf er geen conclusie aan te verbinden. Ajax, ja. heeft, Ajax heeft het nog niet gezien, maar die kan ook. Dat nog kon komen, er wel hoor. Ja, ja. Want als je zo kan voetballen, jongens. Ja, het is uh, uh, echt wel van klein safari, hè? Echt, joh. Dat is Alleen, dat was een bepaalde mentaliteit. Zeg, nou, die zegt: nou, dat klopt niet, maar dat, die knop is omgedraaid. Ja. Weet je dat Koen en Roy ook hele dikke vrienden ja, waren... en de hele dag aan het voetballen waren? Maar ja. die jongens zijn allemaal vriendjes van elkaar. Ja, Al die Sanders' beeld. jongens. Ja. Ik verbaas me bij die gasten altijd over die krankzinnige snelheid... waarmee ze over die velden Ach, scheuren. Jongens, jongens. Jongen, is... hey, hey, en, en die bal, half... die blijft aan hun voeten, hè? Ja, ja, ja, die het is het is ja, maar nee. hij heeft ook een speciale lijm op zijn schoenen. Hè? <laughs> dat kan niet anders. Ja, die, jongen, ja, die, die, die, jongen, die loslaat die los. op momenten die trapt. <laughs> hey, maar, ja, hij, als hij aan het passeren is, doet hij dat met links. Hè? Dan krijg je hem niet van de bal af. Maar iedereen zegt, ja het is een linkspoot. Nou, hij schiet rechts net zo hard als met links. Hoor. In dat, ja, ja, ja. En hij maakt rechts ook net zoveel goals als met links. Hmm. Jongens, jongens, het wordt mooi gemiddag weer feest om half nou, vier. Laten we het openen, uh, jongens, je hebt het over die snelheid, maar, maar die jongens die lopen naar Dakar, hè? wist je dat? <laughs> overigens, het is <laughs> ja, het niet zo lang over. <laughs> je hebt het over dat het wat later begint bij jullie. Ja. Maar bij Zandvoort thuiswedstrijden begint het hele jaar later dan vorig jaar. Het hele jaar spelen de thuiswedstrijden vanaf drie uur. Ja. Hmm. Even voor de luisteraars. Iedere thuiswedstrijd van S.V. Zandvoort begint... Nee, soms 1 begint om drie uur. Wij hadden gehoopt op iemand van het college. Maar ja. uh, die hebben kennelijk te veel werk. Uh, we gaan het toch even hebben, Joop, over de eerste editie van de tocht ja. Die morgen van start gaat. Ja. Dus de eerste editie. En tijdens dit wandel- en evenement gaan 1111 deelnemers de uitdaging aan. Om een tocht te maken van Bloemendaal naar Hoek van Holland. 60 kilometer. En hiermee wordt geld opgehaald. Je moet even, de, even een beetje nuance. Je ja? mag ook kiezen voor kortere stukken. Ja, oké. Okay, maar het, het is feit is wel, wel dat er uh, ja. 1111... En, ja. uh, het, dat is natuurlijk schitterend. En parcours loopt tot de hoek van Holland? Ja, vanaf ja, mei. beloemedaal ja. naar hoek van Holland. Ja, 60 hey, kilometer. Hey, en wat denk je? 1111 kaarten. het no no weg. weg. weg. Wat een prachtig aantal. 1111 ja, je kunt <laughs> was dat dus. ook tof, meer kon je niet krijgen, zeker. Je kunt alleen of samen of als Estefette team meedoen. Ja. Een ontzettend leuk even. Ja, ik hoorde net Joop zeggen: uh, korter afstand. Inderdaad, want het college van Bloemendaal. Twee wethouders, meneer Hoing en uh, meneer, uh, meneer Richard Kruijswijk, Die lopen ook mee, maar die lopen maar drie kilometer. Ja, Zandvoort ook. Uh, ja. De burgemeester doet mee. Ja. En burgemeester niet Meijer. En ja. wethouder Gertje en Bluis die gaan lopen. Ja. Die starten morgen om zeven uur. Moet ik zo vroeg mijn bed uit, ja. Nou, dat lukt je. Bij, eh, bij Talassa. En dan gaan ze een gedeelte naar Noordwijk lopen. Ze zullen niet alles lopen, want daar hebben ze gewoon geen tijd voor. Okay. Maar wel een gedeelte om met name dus de deelnemers een hart onder de riem te steken. Er ja. doet helaas maar één Zandvoortse dame mee. Er mm -hmm. de rest geen Zandvoorters. Wie is dat? Die, die naam mag dan wel genoemd worden? Ja, maar die heb ik niet gekregen ja. van de organisatie. Okay. Ik weet alleen dat er één dame is die meedoet. En maar het hele evenement begint ik, om 7 uur morgen? Nee, om 6 uur kun je al, kan je al starten. Oh? En de officiële start is om 12 uur in Bloemendaal. Heel raar. Om 6 uur gaan ze al weg. Maar ja. je om de starten 12, starten 12. 12 uur is een bekende Nederland die gaat dan starten in Bloemerdal. Nee, het is een serieuze zaken, hè. Want er zijn allerlei stempelposten. Ja. Uh, op de stranden van Bloemendaal, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Scheveningen en Den Haag-Zuiderstrand. En Kijkduin, Ter Heide, Stravenzanden en Hoek van Holland. Ja, nee, jongen, jongen. Moet je ja. bestempelen, hè? Klunen. Ja. Klunen. Klune, ja. Ja, ja. ja, ik vind het wel schaam, Maar wel leuk, het is voor een goed doel. Makkelijk zat. En welk goede doel is dat? Hartstichting. Hartstichting, oké. Okay. Ja, en okay. dat is okay. niet voor niks. Hè. Elke dag overlijden er ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten. En komen er duizend mensen in het ziekenhuis terecht. Preventie, dat... behandeling en genezing van de ziekte is de missie van de Hartstichting. Er wordt al meer dan 50 jaar gestreden tegen hart- en vaatziekten. Een van de belangrijkste doodsoorzaken in ons land. En door financiering van het onderzoek, voorlichting over een gezonde leefstijl. en het realiseren van innovaties in de zorg. Ook zetten ze zich in om meer levens te redden bij de hartstilstand. En ze willen overal AED's op alle sportvelden. En daar zijn wij het helemaal mee eens. Ja. Het, ja, ik het heb het begin van de AED's meegemaakt hier op Zandvoort. En toen was er maar eentje. En er zijn er nu een stuk of tien of elf volgens mij. Misschien zelfs nog wel meer. En. Uh, ja, het is dus gewoon. Noodzakelijk. Ja. Ja. Helaas. Ja. Het aantal sporters neemt ook enorm toe. Dus het is logisch dat dat soort apparaten ook. Ja, ja weet je wat het raar is, En dat, dat is dan jammer, want veel individuele sporters, dat neemt toe. Ja. Mensen die vijf uh, kilometer gaan hardlopen, individueel, tien kilometer, vijftien van mij apart. Maar daar is, waar, waar moet je dan een AID vinden? Ja. Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die, uh, die of een keer half zijn neergevallen. Yeah, en, maar in, dan in de komt weer die sportkeuring van... kijken. Ja, maar goed, dan krijgen ze de opdracht van je moet eens wat aan sport gaan doen. Dat ja. doen ze dan niet ja, ja. onder begeleiding. En dan denk je meteen van nou oké, okay, trek het onderste, dan kan lopen meteen 10 kilometer. Zij ze zijn verbaasd als ze dood neervallen. Helemaal ja, fout. Ja. is het ook niet zo, mannen, dat bij deze actie in het bijzonder wordt gekeken of aandacht wordt besteed aan het hartinfarcten bij vrouwen? Ik, las allemaal, ik zag allemaal posters van de hartstichting voorbij komen, ook in relatie met dit dus evenement, zeg maar. Het stond en? niet in de persbericht wat ik heb gekregen. Oké, okay, want, want uh, hartinfarct bij vrouwen, dat schijnt dan weer een hele aparte uh, herkenning te zijn. En uh, er he, om, wordt u... vreemd genoeg wordt er minder aandacht aan besteed, maar ja. de laatste tijd wordt er ook steeds meer over geschreven, want ook bij vrouwen komt het gewoon voor. Dat ja. is dus logisch. Ja. Ja, maar bij vrouwen schijnt zich dat anders te, te ja, manifesteren. Te manifesteren ja, dat ja. Klopt, ja. Herken jij hartinfarcten bij vrouwen? Vraagteken is de, de foto die ze rondsturen en die overal hangen. Je, een betrouwbare ja. test kan vrouwen hart te redden. Geef je nu op hartstichting.nl. Ja. Ja, om alleen maar een testje te doen. En dan weet je of je de kans hebt om te overleven of dat je hem niet hebt. Ja. Overigens Joop, jij zei dat uh, burgemeester Meijer een wethouder Bluis meedoet. Maar ja. ook wethouder Tonen. Oh, dat heb, Tonen? Ja. Oh, ja. die is, uh, dat is bijzonder. Dat is zeker bijzonder. Want die is ooit, toen hij nog strandpachter was, van een zolder afgevallen. En die was dermate gebaseerd dat hij uh, nauwelijks nog kon lopen toen. En ik vraag me af hoe hij dat wil doen. Nee, hij doet het. Dat vind ik geweldig. Ja, ja. fantastisch. We hebben een goed college, maar helaas hadden ze geen tijd om te komen. Want het was hartstikke leuk geweest om met die mannen te praten. Ja, even ja. met ze babbelen ja. natuurlijk. Ja. Dat is zo. Zullen we een stukje muziek doen? Ja, lijkt me goed. Ja. idee. Onmiskenbaar, de sound van Phil Spector. The Walker Brothers, the sun ain't gonna shine anymore. Maar dat geldt niet helemaal, maar we hebben het zonnetje in huis aan de telefoon. Martijn Prinsen. Dag Martijn. Hey, vrienden. Lisse en Hoek, definitief op herhaling. De opmerkelijke ja. penalty-serie van Lisse en HSV Hoek... moet definitief over, de rechtbank van Midden-Nederland. De Zuid-Hollanders hadden een kort geding aangespannen... tegen dat besluit van de KNVB, maar worden in het ongelijk gesteld. Dat betekent dat de zeven, die de ABBA-reeks hadden verloren, woensdag 190 kilometer heen en 190 kilometer terug moeten ja. voor vijf penalties. Ja, met z'n tienen ook nog. Met z'n tienen. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, belachelijk. Hé hey Martijn, hoe is het jongen? Wat ga jij doen in het weekend? Voetbal kijken, wat ga jij doen die? Ik ga, ik ga voetbal kijken, maar echt voetbal hè. Ja, overigens, ja, overigens, eh, ik had net het bericht ge gegeven dat Carla Castine, eh, de oma van de jongens van Castine, die altijd luistert naar onze uitzending, had gezegd dat het om half vier begint. Maar ze meldt me net weer dat op de website van HFC staat dat het echt drie uur is. Ja, het begint om drie uur. Het <hijntgen> begint gewoon. Dankjewel Carla Castine, Frankenmullen, voor je mededelingen. Wij zijn daar heel blij mee. Wat heb jij voor nieuws, Martijn? Um, nou, afgelopen uh, dinsdag, je hebt het over Karstien, uh, over uh, afgelopen dinsdag heeft Roy Karstien meegevoetbald. Ja, niet alleen Roy, hè? Nee, ook nog Ilios Bronkhorst en, um, moet je even helpen, Louis. Ja, ik weet niet hoe die van voren heet, maar die kan, nee, nee, nou, maar die kan ook uh, wat, hoor. Ja, ja, ja die hebben met, uh, namens Koninklijke HC uh, meegenomen met een uh, van, oefwitse uh, van Telstar. Laat me raden. Die hebben ze met 8-1 gewonnen. Heel goed, heel goed. Er deed nog een talent in de regio mee. De uh, 17-jarige Jeffrey Prinsen van, van de Muiden. Uh -huh. En uh, die heeft ook een uh, prima indruk achtergelaten. Telstar die uh, wil wat meer um, um, ja, zich gaan binden met de regio. Ja, en ik denk dat er helemaal bij HFC natuurlijk... Hè, dat, er, dat er een aantal jongens bij lopen... die het stapje naar betaald voetbal gewoon kunnen maken. Ja. Dus daar, uh, daar ik denk dat dit een, een, een eerste zet is die kant op. Ik ben ervan overtuigd dat die stap gemaakt kan worden door de boys, maar ik hoop niet dat het met de kerst al gebeurt. Uh, nee, dat, uh, dat snap ik. Uh, ja, daar, daar kan ik eerlijk gezegd ook weinig over zeggen. Simpelweg dat weet ik ook niet hoe het dat, hoe dat verder gaat. We zijn vijf wedstrijden ongeslagen. HFC heb ik het over. Als ik je nou vertel dat die, die, die tweede wedstrijd tegen Katwijk thuis, dat we die met 1-0 verloren, maar daar gewoon de kans hadden om te winnen, dan zouden we nu tweede staan in de tweede divisie. Als... Ja, nou goed, het is geen schande. Als... van Katwijk verliest. Ik bedoel, laten we, laten we daar eerlijk in zijn. Nee, maar Katwijk uh... had die wedstrijd niet mogen winnen. Eerlijk is eerlijk. Uh, nou, oké. Okay. Um, maar ik denk dat, uh, dat iedereen... ...waar ze dit met de borst vooruit had. Ja, dat doen we ook. Uh, als jij... Uh, ...na, na uh, zes duels... Uh, ...nu het aantal punten hebt... Uh, nou goed, waar moet je naartoe uiteindelijk... ...om um, um rechtstreeks veilig te zijn? Een puntje of uh, 34, 35? Nou, ja, je op weg. Ja, je bent zeker hard op weg. En, ja, uh, morgen weg. Ja, en dat was vorig jaar 4-1. En ik denk ja. dat, dat ze dat nu ook weer redden, hoor. Ja, als, uh, ik, ik vind het altijd zo'n mooi woord, hè. Als, je schoen, als die erin blijft, uh, zoals die er nu in zit... Ja. dan geef ik HFC gewoon morgen een hele goede kans. Ja, absoluut. Leuk, hoor. Oh, Door die jongen. We nou, beginnen vanavond al, hè? Vertel, vertel, vertel. Polen dan telst hoor. ja. Telstra kreeg natuurlijk vorige week een pak op de broek. Dat wil zeggen, ja. Maar ja, toen de deden vanavond... onze jongens nog niet mee. <laughs> <laughs> nee, dat is waar. Nee, het stond in een uur spelen 0-0 tegen Fortuna Zittard. En uiteindelijk werd het 0-6 voor de gast uit Limburg. Uh -huh. uh, nou ja, vanavond uh, op, op zoek naar eerherstel uh -huh. uh, tegen Vollendam. Wat, uh, wat uh, eigenlijk veel te laag staat. Uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb goede hoop. Ja. Al uh, is het wel zo dat uh, uh, het verschil tussen Telstar voorin en achterin is gewoon heel groot. Ja. Achterin is het heel, heel kwetsbaar, maar voorin uh, ja, heel sterk. Ja. Uh, het is wel zo dat uh, Rodriguez, die is, uh, die is afwezig. Uh, vanwege de WK kwalificatie. Ja. Jammer, maar ook Rodi de Boer, de keeper. En dat is natuurlijk wel een bijzonder verhaal. Ja, dat is het zeker. Die is opgeroepen voor Jong Oranje. Hm. Uh, werd in eerste instantie niet vrijgegeven. Uh, in tweede instantie wel, omdat de KNVB... De keeperstelling van Telstar, uh, Cor Vark, Visser, um, uh, dispensatie gaf om vanavond op de plaats te nemen. Dus uh, nou, ik ben benieuwd. Uh, ik ben benieuwd nou. de, de, de, deze jongen die dus uh, op het allerlaatste moment uh, gekomen is, nou, het, het is een topper van Jewelste. Van, de uh, De reservekeeper van Nap was het vorig jaar. Uh, ik heb hem één duel uh, zien keeper. Dat was tegen uh, VVSB. Ja, mm. dat was natuurlijk een... een uh, de buurt waar je niet vrolijk van wordt. Mm. Als je eruit vliegt voor de beker tegen amateurs. Ja. Maar um, nou, ik, uh, ik, ik hoor goede verhalen over die jongen. Ja, ik ben benieuwd. Dat is echt heel erg goed. Nou, nou, en als ik er dan voor zondag één wedstrijd mag uitpikken, want uh, morgen hebben we dan besproken. Mm -hmm. um, zondag hebben we Sparmaud tegen United Davo. Uh, Sparmaud won afgelopen weekend met uh, 2-0 van, uh, van Schoten. En uh, United Davo wordt toch gerekend tot de, de titelkandidaten in die. Zondag, derde klas C. Ja. Gaat dan een leuk wel worden. Ja, dat ben wordt. totaal wordt. verschillende uh, speelstijlen. Stijlen, moet ja. Goed zeggen. Mm -hmm. um, ja ik, ik, normaal gesproken zou je toch zeggen dat het, uh, dat het United daarvoor wordt. Maar Sparmoune is een vervelende ploeg om tegen te voetballen. We uh, stonden zo in bekend om in de klas En dat lijkt ze nu gewoon door te trekken. Dat is toch leuk? Uh, veel, veel, uh, nou, ik wil niet zeggen countervoetbal. Maar het is vaak wel reageren op, op hetgeen wat er gebeurt. Dus niet het spel maken, maar een beetje afwachten. Maar ligt die ploeg. En ze hebben natuurlijk een goede overkomen spits. En die er inmiddels, ik denk, 25 in heeft liggen. Ja. Ook met de voorbereiding, natuurlijk, hè. Uh -huh. ik, uh, nee, ik, de, ik durf het echt niet te zeggen. Nee, maar, maar, United heeft een paar briljantjes erin. We hadden het straks over briljanten bij AFC. Maar ga eens bij United kijken. Je weet ook niet waar Je ziet drie, vier van die mannen die kunnen voetballen, jongen. Ja, er zijn natuurlijk uh, twee, uh, die hebben betaald voetbal gespeeld. Hè? Heb ik het over, Nee, dat zeg ik meer zelfs. Dan heb ik het uh, onder andere over uh, bodychirters. Mm -hmm. Maar ze hebben ook nog een jongen, dat is een, uh, volgens mij een Palestijns international. Uh, dat is hier geweest. Die komt uh, bij Ajax Zaterdag vandaan. Ja, ze zijn zeker jongens die kunnen voetballen. Ik denk dat ze de beste doelman van die hele, hele derde klas opkomen bestaan. Ja. Die maakte het daar eens afgelopen weekend al een foutje, maar dat terzijde. Maar dat hoort ook bij beste doelmannen hoor. Ja, dat vind ik ook. Ja, Doelmannen zijn toch altijd een beetje vreemd. <laughs> <laughs> uh, het is ook altijd een vraag waarvoor staan ze op goal, hè? Omdat ze goed kunnen keepen omdat ze niet kunnen voetballen. Nou, de Vincent beter dan wel. Die kan gewoon goed keepen. Hé hey Martijn, even, even heel wat anders. Wat vind jij van de loting van die tweede ronde KNVB-beker? Van de regionale voor Volgens mij is die Joop, toch? Ja. Dag ik denk dat het Joop jarig was, maar dat klopt er niet begrijp. Nee, hoor dat klopt helemaal niks van. Dat je toch gelukkig nog uit even. Heel <laughs> goed. Uh, ja, van zaterdag. Uh, ja, op, op papier is Zandvoort, nou ik wil niet zeggen kansloos, maar uh, niet de favoriet. Maar vorig jaar vlopen Arvan er ook vroeg uit. Ja. Dus ik, uh, ik, geef, ik geef Zandvoort Zeker de kans. En uh, ik denk dat we Zandvoort niet moeten onderschatten. Uh, ze, kunnen natuurlijk, ze zijn heel goed in het spel maken. Maar op het moment dat je een tegen een sterkere tegenstander speelt, dan krijg je voorin veel meer ruimte. En ik denk dat die jongens die Zandvoort nu voorin heeft lopen. Dat die op hun best zijn, op mensen veel ruimte krijgen, ze zijn alle drie, of misschien zelfs vier, zijn ze bloedsnel. Ja. Ze hebben een eigen actie. Een levensgevaar. Ja, ja, dus ik denk dat het, het, het counterspelletje dat Zandvoort wel ligt. Ja. Maar het, luister eens, Martijn, welke ploeg zou dan beter moeten zijn dan Zandvoort? Zandvoort heeft uh, geloofd ja. tegen. Uh, wat was het ook alweer? Zandvoort heeft tegen Argon geloopt. Ja, ja, Argon. Ja, en. Ja, maar nee, nee, nee, nee, ik vraag alleen, vroeg alleen meteen. wat vind jij van de loting van de regionale verenigingen in de mm, tweede ronde? Want niet alleen Zandvoort, oh, ja, maar er zijn er nog een paar natuurlijk. Ja, het is al een paar jaar en de gang eigenlijk clubs in onze regio niet ver komen. Ja. Uh, Hoe komt dat? Als we kijken naar bijvoorbeeld de regio Amsterdam, uh, nou, volgens mij is de helft van de ploegen uit onze regio, die komt uit Amsterdam. Uh, we delven toch vaak het, het onderspit. En ik hoop dat dat dit jaar een beetje anders is. Maar als we gaat kijken naar bijvoorbeeld DSOV, Die speelt nu tegen Ajax. Uh, de, de, Ajax zaterdag 1. Zandvoort heeft een zware loting. Uh, en Muiden speelt tegen volgens mij is het zondag tweede klasse. De Meering. Ja, het is, het is ook niet altijd even gunstig. Nee. Maar hoe komt dat? Uh, is, kan je daar een reden voor aanwijzen? Uh, is het niveau te laag? Um, misschien? Nee. Is, is, is, wordt het te, te snel de, de, de hogespelende verenigingen erbij gestopt? Uh. Nee, dat niet. Ik weet wel dat we ons in de regio heel veel clubs uh, de, de, de uh, Beker zien als iets extra's. Uh, dus dat houdt in dat. En dat is niet allemaal, hoor, maar sommige die zijn er ook. Nee, want Tesson J. die het echt, vindt het echt belangrijk. Ook de HT Cup trouwens. Uh, ja, dat vind ik ook. De club, daar snap ik dan al dat uh, dan vaak er zijn clubs die hebben pas één of twee trainingen gehad. Ik snap echt wel dat er clubs zijn die zeggen van ja, maar ik wil nu ook mijn nieuwe spelers testen. Dat begrijp ik. Uh, maar de kfb beker is gewoon een mooie prijs. Sterker nog, ja. op het moment dat jij de finale van de districtsbeker bereikt, dan mag je het jaar daarna meedoen met, met het echte toernooi zeg maar. Ja, dat is toch wel. Hey, even hè? over dinsdag, want dinsdag beginnen jullie weer met je 0-23 hè? Uh, nee, ja, we, zijn natuurlijk al een, een, we hebben al de eerste speelronde erop zitten. Mm -hmm. Uh, Toen was jij volgens mij naar Zandvoort HFC. Ja. Echt een, een topper van het duel, natuurlijk. Ja, dat leuk. Ja, komende, komende dinsdag uh, ronde 2. Um, ja, we merken aan alles dat het weer, uh, dat het weer leeft. Ik uh, ga naar HFC om 8 uur. Ja, die spelen tegen. Ik heb geen idee, maar ik vind het toch wel. Ja, <laughs> ja, het is een goede ploeg. Het is een goede ploeg. Nee, het is uh, super dat het weer begonnen is. De, de club zijn wel enthousiast. Dus we gaan er weer een mooi editje van maken. Hey, ik dank je hartelijk, jongen. Heerlijk goed weekend. Ja, Martijn. Hey, Oké, okay. okay, Martijn. Tot ziens. volgende week. Hoi. Hoi. We hebben geen tijd. Ja, we moeten gaan afsluiten, hè? Ah. Ja, Jij zet iedere keer die klok vooruit, Charles. Ja. Dat moet je eens mee ophouden. <lacht> nee, dat zou best nog een uur aan vast kunnen, jongen. We, we hebben geen kort nieuws gedaan. We hebben nog zoveel te bespreken. Nou, er is altijd veel geen te... Engels voetbal. Dat had er ook nog tussen gekut. Oké, dat was er dan niet. Ik kan de tijd kort... Dat komt door Charles. Die ja, muziek. zoek yeah. indienen om een uur extra. <lacht> bij, bij de programmabellen. Waar de korte berichten van ik zitten uitprinten. <lacht> Jeez. Nou, geef er gauw een nog. <lacht> nou, oké, okay, paar, ja, euh, ja, ja, ja, paar ja. korte berichten op euh, heel erg snel. Uh, aanstaande zondag begint de Bridgestone World Solar uh, Challenge met uh, een uh, race op zonne-energie dwars door de ruige Outback van Australië van Darwin naar Adelaide. De uh, studenten van Delft doen daarvoor de negende keer aan mee, waaronder dit keer drie vrouwen. Knecht, Hogewerf en Breusma naar de heats op de 1000 meter en dan hebben we het natuurlijk over Short Track. Uh, Erlinger Rietjesen is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse handballers. De IJslander heeft donderdag een driejarig contract ondertekend... en begint bij direct zijn werkzaamheden. Hij is de opvolger van Joop Vigee. Steven Kuijswijk deelt morgen het kopmanschap met Primos Roglic. De duo van Lotto Jumbo krijgt vier Nederlandse knechten mee. Stef Clement, uh, Koen Bouwman, Daan Olivier en Advan Tolhoek. En dan gaat het natuurlijk over de wedstrijd in Noord-Italië. 3G-Rody Lombardijen. Oké, okay, darter van de pas. Hij uh, heeft woensdag op overtuigende wijze de laatste acht bereikt van de World Grand Prix. Hij versloeg zijn tegenstander Gerwin Price in drie sets... en neemt het nu op tegen de Australiër Simon Whitlock. Het veertje zit er goed in bij de World Cup-wedstrijden in Dordrecht... waar de toeschouwers met fluoriserende staven voor een feestelijke ambiance zorgen. Rodia AC staat niet langer onder curetelen van, uh, van de KNVB... Dat betekent uh, dat ze dus uh, ja, weer financiële ruimte hebben. En weer bepaalde dingen mogen doen die ze Dat is het, maar is het, dat is het helaas. Helaas, de nou, ja, ja, klok is onvermiddellijk. Het, nog meer, nog meer. Fijn weekend allemaal. Dan voor het luisteren. Dankjewel Joost, dankjewel Joop, <lacht> dankjewel Cheryl. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.